Lodle met het NOS Journaal. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is opgepakt... bij een wegblokkade van Extinction Rebellion in Den Haag. Zo'n 100 activisten wilden de A12 bezetten. Maar dat lukte niet omdat ze door de politie werden tegengehouden. Daarop blokkeerden ze onder meer de Zuid-Hollandlaan bij het Malieveld. Thunberg voegde zich bij de blokkade... maar werd na enkele minuten door agenten opgepakt en afgevoerd. Hoeveel activisten er precies zijn aangehouden is nog niet bekend. Australië wil samen met Israël onderzoek doen naar de drone-aanval in Gaza... waarbij begin deze week zeven hulpverleners werden gedood. Onder hen was een Australische vrouw. Australië vindt dat Israël de dood van de hulpverleners van World Central Kitchen... niet hoog genoeg opneemt en wil dat de onderste steen boven komt. Het Israëlische leger maakte gisteren bekend dat het twee betrokken officieren... heeft ontslagen vanwege de aanval op het hulptransport.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Zijn in Zandvoort, mijn hart. Ik zei het niet. Zijn in ZFM. Zijn in in in Zandvoort, Onze in San Salvador, El Salvador. aviones no, no, no, no. aan het pingpong of zo, wat je daar tussendoor hoort. Ja, zo klinkt het wel, hè? Ja, het alle toch? ping, alle pang. Ja, zeker. Nou, <laughs> met Koestas Toel, lekker begin zeg. Heerlijk, het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En als ik dit soort muziek hoor, dan moet ik meteen denken aan programma's... Als ik vertrek en het roer om en zo, weet Zin je wel. Godela, gaan Godela, mensen Godela. allemaal weer naar Spanje naar en, Spanje, en ja, kopen ja, ja. ze een ja, huis. Frisot. En dan blijkt er uh, de, de, geen muren in te zitten ofzo, of zo. Uh, geen muren? Geen muren of uh, de, de grond uh, die zakt in één keer in elkaar. Okay. Je markeert altijd wat aan die huizen die ze kopen in ieder geval. Mooie H puinhoop, goed te zien uh, op tv en uh, die programma's scoren enorm. Zeker. Zeker, nou wat gaan wij doen uh, zeker in uh, dit uur? Ja, we gaan natuurlijk. Uh, we volgen live de updates. Uh, met onze reporter op het Duintjesveld. Uh, bij uh, de voetbal uh, SW Zandvoort tegen de Foresters. Daar is Jaap Koper aanwezig. We staan al 1-0 achter, helaas. Dat is niet best. Dat is niet best. Maar goed, ze spelen tegen de nummer 2. Dus ik, ik hoop dat ze, nog wat, uh, dat ze er nog overheen kunnen komen. Uh, dan gaan we zo meteen nog even luisteren naar dat interview. Met uh, Ron Brouwer en Brigitte van Eyck van het Waap En Lauren Hardy over dat nieuwe Zomerstartfestival. Uh, wat plaatsvindt op 10, 11 en 12 mei. En uh, er zijn nog wat evenementen wat ik uh, wil delen graag. Nou, dat gaan we allemaal in uh, dit uur doen. Lekker blijven luisteren. En af en toe krijgen we ook nog een uh, verzoekplaat binnen. Nou, de nieuwste is het niet geworden, Ronaldo, Maar wel deze, de enge Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd.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 Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook, dat zo'n engel mijn waarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door zo, daar worden we weer vrolijk van. Hè? De single van uh, Marco Schuitmaker. Of blijft het een uh, geweldige knaller, uh, deze, de Engelbewaarder? We gaan naar uh, Jaap Koper toe, naar uh, de Engelbewaarder uh, daar uh, op het uh, Duimjitsveld. Jaap Koper is wel uh, muziek uh, die in een kantine aan uh, zou kunnen staan. Ja, uh, ja toch? Dit, uh, ja, Volgens mij wordt het dus wel van... een mooi feestje dan, hoor. <laughs> ja, alleen ik weet niet of er uh, vanmiddag nog wat uh, te vieren valt als de stand zo blijft zoals die nu is, hoor. Want, uh, want als het 1-0 blijft, ja, dan uh, denk ik uh, dat het eerder voor de meegereisde supporters van Forsters uh, opgaat dan voor de achterban van de SV's Antwoord. Hoewel, uh, als ik zo uh, kijk uh, achter het doel van Mickey Groot, want daar uh, is de sportkant van de SV Zandvoort. Ja, daar is het nogal een beetje rustig. Maar misschien dat dat straks in de tweede helft eh, gaat veranderen... als die heren de anderen van de andere kant af komen. Dan dus spelen ze naar het doel toe, dat doen ze vaak. En dan roert zich meestal die aanhoud. Maar het, het staat nog steeds 1-0. Eh, maar SP's antwoord moet toch best wel een beetje opletten met, eh, met het een en ander. Want voordat je het weet, eh, ja, loopt Forresters zomaar weer uit. Eh, het is op dit moment eigenlijk ook voortdurend een eh, beetje, beetje aanvallen vanuit de, de, de, van de andere kant, dus van Forrester zelfs. Die, uh, die hebben eigenlijk het beter van het spel uh, als het gaat in aanvallend opzicht. Maar ik moet ook zeggen dat SV Zandvoort toch een, een beetje de boel achterin goed dicht houdt. Dat was net ook even een moment dat uh, een van de, de aanvallers van uh, Forrester dacht uh, door te komen. En daar was ineens een sliding van Koen Michielsen uh, die daarvoor zorgde dat... dat feest niet doorging. Ja, en dan uh, loopt iedereen wel te over misschien een mogelijke strafschop Maar daar was het echt niet waar. Ja, Want het was een keurige ingrepen van, uh, van Koen. En uh, die kon er dus eigenlijk voor zorgen dat er uh, een beetje weer dat uit de, de, onderlacht, de, onderlacht, de onderlacht, werd uitgehaald. Nu wordt dat hier bijna uh, 2-0, maar dat uh, feest gaat ook niet door. Uh, er werd een uh, bal vanaf de rechterkant van uh, de zijde van de, de tegenstander uh, voorgebracht. Maar uh, ja, Mickey Groot kon er nog met, met zijn handen bij komen om de bal uh, weer een beetje in zijn handen te krijgen. En dus mag XF's antwoord weer opnieuw aan een aanval gaan tanken van achteruit. Maar het blijft uh, zoals op dit moment het is. 1 tegen 0. En ja... Als SV's antwoord dat het een beetje vol kan houden, op die manier, dan misschien in de tweede helft uh, eventueel gaan denken aan een gelijkmaker. Dus dat is een beetje de situatie. We wachten het af. Dankjewel, Jaap Koper. Uh, voor dit moment helaas geen beter nieuws, hè? Wat zeg jij? Geen beter nieuws dan uh, dat je net vermeldde, helaas. Nee, nee uh, de, uh, er staat nog steeds een straffe wind en uh, dat is het een beetje. Oké, okay, nou straks komen we weer bij je terug. Dankjewel. Dat was uh, Billy Joel en You're Only Human. Wat blijft dat uh, lekkere muziek, hè? Piano Man en andere grote hits heeft hij uiteraard uh, ook gemaakt. Dit is Billy Joel. Ja, we zitten lekker in een uh, zonnig en uh, warme zandvoort. 22 graden op dit moment, uh, Thomas. Heerlijk. En je hebt het ramen uh, achter je lekker open. Ben je nog niet weggewaaid daar? Nou, ik nou... het. scheelt, scheelt weinig voor mij. Ja, ik moet wel vasthouden, hoor. Ja, dat, uh, dat dacht <laughs> ik al. Anders ben ik je zometeen kwijt. Nou, dat zal wel loslopen denk ik, okay. maar... Uh, <laughs> nou ja, we zien dat uh, op het circuit trouwens uh, enorm uh, druk is uh, op dit moment. Want er is een, uh, een raceplanet van uh, Ja. Met allemaal mooie auto's. Lamborghinis en Ferraris. En vele andere auto's. En ja, je kan ook, uh, als je kijkt achter in de pitstraat, kan je mooi kijken wat er allemaal gebeurt ook. Zeker. En je kan op uh, onze eigen uh, ZFM-app kan je ook een uh, kijkje nemen op het uh, circuit, net als uh, wij nu doen. We gaan het over die hebben. Goedemorgen, Zandvoort van vanmorgen. Ja, dat was uh, Ron Brouwer en uh, Brigitte van Eigen, als ik het goed uitspreek. Die zijn daar vanmorgen langs geweest. Uh, die ze hebben daar gepraat met uh, Ben Zonneveld over het uh, Zomerstartfestival. Uh, we gaan het hebben over het Zomerstartfeest van uh, Zandvoort. Zo heet het ook, Zomerstart Zandvoort. 10. 11 en 12 mei. Hoe ben je erop gekomen om zoiets te, te verzinnen, bezit? Nou, ik ben er niet op gekomen. We zijn er eigenlijk gewoon heel spontaan... hebben we dat bedacht, van laten we dat eens doen. Nou ja, Stichting ZEP is natuurlijk een beetje uit elkaar gevallen. Die altijd de, de festivals deden op het Raadhuisplein. En toen zeiden we, ja, het is eigenlijk zonde als er niks georganiseerd wordt. Dus toen zaten we toevallig bij elkaar en zeiden van nou... Jullie? Ja.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 upcoming in de in scene, zal we maar zeggen. Ja. Dus mensen gaan wel dat uh, interessant vinden. Ja, daarom. We dachten van nou, en er wordt ook weinig georganiseerd voor de jeugd. Dus we dachten van nou, laten we dat uh, laten we eens proberen. En, uh... Ja, dat is wel bijzonder, want op, op hier en daar een kinderdisco in pluspunt na, uh, is, e is er eigenlijk niks. helemaal niks. Nee. Nee, dat klopt. Dus we gaan het proberen en kijken of er animo voor is. Want nou, dat is het... ook nog de vraag natuurlijk. Ja, maar, daar kom ik straks nog even op. Maar ik had gelijk ook een vraag die, als je daar kaartjes voor wil hebben. Hè, er staat hier een, een QR-code ja. op, op de post. Ja, dat is een hele ticketlijn waar je het kan bestellen. Het dus... makkelijkste is uh, gewoon naar zomerstartzandvoort.nl te gaan. Daar staat een link naar de tickets uh, heel duidelijk op. En dat is voor iedereen heel gemakkelijk te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 Ga je dan de regio in of ga je gelijk over? Nou, dat zou wel moeten natuurlijk. Ja. Uh, ja, want we moeten wat kaarten verkocht hebben voor die tijd natuurlijk. Ja. Want uh, anders dan. Uh... Nee, nou, ik bedoel, maar voor de zondagmiddag, uh, uh, moederdag, met een Walter Cruise.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 Dus ik gaan sowieso met een cadeautje naar huis toe. En, uh, ja, dat is gezellig. Dat, dat moet echt een familiefeest worden. Dus, dus uh, jullie hebben eerst een, een, een, een moederdaglunch bij het Wapen en bij Laura Hardy en dan loop je door. Nee, meer op het strand. Meer op nou, het strand. Meestal horen dat ze dingen op het strand gevierd. Ja, ja, dat, ja, ja. En dat, dat is ook het leuke met dit festival. Het is echt een verbinding tussen het strand en het dorp.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 nou, voor zo'n soort festival ja. eigenlijk uh, heel, heel erg lach. Ja. Want uh, is dat is heel Dat hebben schappelijk. we ook expres gedaan om te ja. kijken. Want het is, het is, voor de zandwoorders is het niet gebruikelijk om een kaartje te kopen voor zoiets. Nee, nee die gaan hier bij Albrecht Bieren. Ja, we zijn altijd uh, gewend uh, ja, dat het een gratis feest is. En dat was ook altijd de bedoeling. Ja. Oh ja, dat had mij dit, er niet dit, dit, dit kan je dan niet meer voor niks doen. Nee, maar, maar dat, nee. Hadden nee. Al, dat hadden we ook Dat hadden we natuurlijk ook al met Yves uh, nodig uit. Dat was ook best een hele uitdaging voor ons. Ja, eigenlijk hebben we master dat het altijd maar goed is gegaan. En ja, dus dat... Uh, ja. we, we, we hopen dat het een succes wordt. En dat de mensen begrijpen. Want het wordt een hele mooie grote tent. Het wordt echt een feestent. Ja, tent. is droog. En, en uh, dat zijn we hier nog niet zo gewend. Ah, we zijn dat niet gewend. in is natuurlijk. Dus, uh... nee, je bent allemaal afhankelijk van, uh, van wat het weer doet. Hè. We hebben hier op dat plein wel eens in de stromende ja. regen gestaan. Ja. Iedereen doet zijn best, maar het wordt niks. Maar, nee. maar er ook al staan er prachtig mooi weer. Was. Ja. Ja. En dat Sheesh. je tot één uur... Uh, ja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 van uh, 8 tot 1 uh, 17,50 ja. zondag ook, smiddags, uh, van ja. 2 tot 7, ja. ook 17,50 dan kom je ticket 30 euro, ja, ja. Nou, dat is een mooie prijs, ja toch ja, dat dachten wij ook ja, nee, maar dat, dat... ga je ook kaarten kopen, binnen? dat weet ik nog niet <laughs>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 Uh, nou, we doen al jaren dit soort uh, festiviteit, juli ook. En de ene keer uh, mooi, de andere keer niet. Maar het gebeurt toch maar wat. Ja, ja. Je, je moet een beetje reuring houden ja. in het dorp natuurlijk. Nou, dat uh, probeert een heleboel. Uh, ja, uh, maar zeker. Is een hele nieuwe opzet. Um, en een hele dat... nieuwe tijd. Want het is natuurlijk begin van het seizoen. Ja. En zo vroeg hebben wij buiten Koningsdag eigenlijk nog nooit iets nee, gedaan. Nee. Nee, nee, het ging altijd uh, door het seizoen heen. Ja, ja klopt. En we hebben zondag ook, uh, niet alleen Walter Cruz... ...maar we hebben een schitterende coverband... Uh, Negen man, Mid ...Midnight. Oh, die moeten er nog even bij. Ja, ja een band, Ja, die staat is, op de Die poster. staat er wel bij, maar, uh, maar dat is ook een geweldige band. Ja. Is dat uh, Captain Midnight? Ja. ja. Oh, daar staat hij er wel bij. Ja. ja. Dus dat is ook wel... Is is, entertainment uh, oppie toppie. Ja. Het is een experiment. Uh, jullie zetten het ja. echt op. Ja. Eén ja. uh, keer per jaar. Ja, ja speelt al 25? Ja, zeker. Nou ja, dat, is, dat hopen we wel natuurlijk. Uh, en dan met, met nog meer entertainment uh, waarschijnlijk. Dus, maar het is, het is wel een uitdaging. Nou, het is zeker een ja, De eerste keer is uh, lastig, denk ik. Mensen moeten eraan wennen. Uh, maar wij denken wel dat het uh, uh, een succes kan worden. En zouden het dan gewoon een jaarlijks terugkerend zomerstartfeest willen maken? Nou, dat lijkt me juist... Als zomerstartfeest een mooi begin van het ja. seizoen. Iedereen allerlei andere startfeesten die securen dus dan zogenaamde opening van. Uh, maar dit is echt een feest. Ja, Dat is wel de bedoeling. Zondfoort. En regio los kan. Ja. En, uh, ik ben, ook, ik ben er zeer benieuwd en ik ga kijken welke dag ik uit ga kiezen, Wat <lacht> Zeg je al? Ja, de Frisdag. Dat is beter de frisdag, <lacht> nee, daar, mag, daar mag ik er niet in. <lacht> Nou, dan ga ik eens een keer naar, uh, naar Ziggy en, uh, en Dins. Mag ik er niet in. Goed, vrijdag jongerenparty, frisdrankenparty, toegang 57. DJ Mick en Lady Mick zijn er ook. Ziggy en Dins. Zaterdag is de feestavond 18+. Plus. Um,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 Zeven s'avonds. Ja, nou, apart hè, middag, gemiddagprogramma. Ja, ja het is gezellig, ja, We willen toch? even proberen kijken of dat... Uh, voor zondag is dat denk ik wel leuk. Dat ja. ja. lijkt mij ook. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, Dank bedankt. Dank voor de komst. Graag gedaan. En dan zeker tot ziens. Ja, leuke interview van uh, vanmorgen met uh, Ben Sonneveld. Volgens mij kent hij heel veel artiesten niet als ik uh, Ben zou horen. Zoals ik uh, het hoorde ook niet, ja. Nee. Alleen Django Wagner. Ja, Django Wagner ja, hele... uh, En Wolter. Ja, zeker. Maar hij mag ook uh, nergens in, hè. Nee. Of hij is te oud of ja. hij, is, uh, hij is te <laughs> jong? <laughs> Arme Ben. Ga je, kaartje, uh, ga je, je erheen? Rob? Ja, zeker. Ja, ja. het is een mooi spektakel. Ik ga je denk, bij de uh, avonden? Ik denk uh, de zaterdagavond. Zaterdag? Ja. Want er komt? Uh, Robert Van Heemert natuurlijk. Robert Van Heemert. Ja, ja, die heb ook. Uh, oh ja, het is niet per se nieuw, want hij is al een maandje of tien oud nu meer. Maar uh, hij begint daar nu wel mee door te komen. Ja. En wij gaan hem draaien. Dus uh, op uh, 11 mei is dat, hè? Ja, zaterdag, zaterdag 11 mei ja. op het uh, Battersplein In de feesttenten die daar uh, opgebouwd wordt uh, voor uh, 1200 man. Die kunnen daarin. Dus uh, iedereen is van harte welkom. Ga gewoon even naar uh, zomerstartzandvoort.nl. Uh, en dan uh, kan je de kaarten bestellen voor dit uh, mooie evenement. Georganiseerd door Diverse Horeca hier uit de Zandvoorts. En hier is uh, Robert van Hemerts en zoet, zout, zuur.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 Ik trooste haar meteen, gaf haar een drankje Maar dat liep uit de hand Er zaten hele vreemde drankjes tussen Maar wat ik trofde, ai ai ai Toen ik haar kuste Ze smaakte zoet, zout, zuur Ze smaakte naar de zomer Ze smaakte goed, zout duur Ze smaakte steeds. met matremia, mijn kop achter dus voren. Geen paad houdt in de vol als ik straks thuis kom, voor mij even geen kroeg. Er zaten hele vrede drankjes tussen. Maar wat ik vroeg. ai ay ay, Toen ik haar kussen. Ze smaakte zoet, zout, zuur, ze smaakte naar de zomer. Ze er goed, fout, duur. Ze smaakten steeds naar meer. Als je dit nummer gehoord hebt, daar in de feestheid. Dan ja, dat Komt gewoon de Django Wachtner erachteraan. Eh, met Kali van. en uh, andere grote hits. Dat gaat eraf van de tent. Dus zeker 11 mei. Uh, schrijf hem me alvast uh, in je agenda. En bestel de kaarten, hè. Want uh, de horeca heeft uh, flink uh, uh, zijn best gedaan om er iets uh, moois van te maken. En het valt en nog, het nog mee. het heeft een hele hoop centjes gekost. Dus, uh, en het valt nog mee. Want een normale festivalticket daar betaal je zo 50, 60 euro voor. Is ook zo. En het is uh, met name voor uh, cadeau voor... Uh, de mes uit Zandvoort. Ja, zeker. Nou, je hebt uh, de, de andere evenementen. De evenementen, ja. Ja, ja. we beginnen nog gelijk morgen. Want morgen wordt het weer druk in Zandvoort. En ik ben bang dat de file gaat komen. Want morgen is er uh, American Sunday op het circuit. Vrijrijden, direct racen en een uh, heuse race. Met alleen maar Amerikaanse racewagens. Ook is daar een uh, show uh, paddock. En wordt er een uh, contest uh, gehouden waarin de mooiste auto uh, wordt uitgeroepen. Dus ja, een evenement waar alle autofans uh, bijeenkomen. Ja, s ochtends uh, staat uh, de Vullen op weg. Dan weer helemaal vol ja. met uh, allemaal prachtige uh, auto's met heel veel grote spoilers en dergelijke. Ja, zeker weten, zeker weten. Uh, dan uh, hebben we een week later ook op het circuit. Ja, het circuit gaat weer los. Het uh, uh, begint weer het seizoen. De traditionele aftrap van het seizoen, uh, zoals ik al zei, is dus met de voorjaarsraces. Uh, in het weekend van 13 en 14 april zal de eerste ronde van het VRM klasse worden gereden. Zowel de Supercar Challenge, de BMW M2 Cup Benelux, de Massa MX5 Cup, als de Ford Fiesta Sprint Cup zullen hier het uh, seizoen aftrappen. De voorjaarsraces staan garant voor een uh, weekend vol met raceactie. Dan gaan we nog verder naar uh, Lauren Hardy. Die zoekt. Uh, ja, ik weet niet, misschien is dat wel wat voor ons erop. Uh, want uh, dat is een avond vol muziekplezier. Want uh, ze gaan een uh, heuse. Uh, muziekquiz houden. Het oh. is een beetje alla Café 4 met raadje plaatje. Waar Frank vindt, uh, Vink allerlei uh, ja, muziekstukken voorbij laat komen. En uh, daar wordt de muziekkennis dus echt uh, getest. En dat is op uh, even kijken, 14 april. Oké, okay, is het uh, CFM team uh, geboren hier? Hoor ik dat? Uh, het zou kunnen, het zou kunnen, Rob. Het zou nou, wel een leuke ja, uitdaging zijn. Hele uitdaging. En uh, hoe kan je je aanmelden daarvoor? Ja, je kan je aanmelden bij... Uh, ja, of even langs te gaan bij Café Laura en Hardy. Of een, uh, Even kijken, want mijn computer stopt ermee. Oh jee, oh jee, oh jee. Ja, je kan je in ieder geval aanmelden bij Café Laura en Hardy. Goed, nou ja, 14 uh, april is dat. Uh, Mooi uh, soort uh, raadje, plaatje alleen dan uh, bij uh, Laura en Hardy, hè? Zeker. Zeker, nou dat was hem weer. De Dan gaan we maar weer uh, even op Duimpjesveld kijken. Tweede helft begonnen van de wedstrijd tegen Forsters. We dus gingen de rust in met een 0-1 op het scorebord. Dus we moeten hard gaan werken, maar we hebben weer windje mee, heuveltje af. Dus dat moet best gaan lukken daar op Duintjesveld. Jaap Koper is daarbij aanwezig. Hij houdt ons op de hoogte. Mocht er wat gebeuren, dan hoor je dat als eerste hier op je eigen lokale radio ZFM. Ik heb terug in de tijd hè, bij CFM uh, met uh, Elvenfiel en Sounds Like Melody. Ja, we krijgen allerlei uh, verzoekplaten binnen. Nou, eens even kijken of we die uh, allemaal kunnen gaan draaien. De gekste platen worden aangevraagd. Het kan allemaal op deze warme zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Hier is Kloesho. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon We lagen arm in arm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 zender VTM. Daar hebben ze ook zo'n uh, programma Liefde voor Muziek. En toen werd dit nummer van uh, Clouseau gedaan door uh, Suzanne en Freek. Best een uh, mooie versie. En uh, ja, de Belgen zijn er in ieder geval helemaal gek van. En wie weet, uh, misschien breekt hij hier ook uh, nog wel door de versie van uh, Suzanne en Freek. Wat heb je allemaal te melden in de meldkamer, uh, Thomas? In de meldkamer? <laughs> Nou ja, we, hebben, we zitten nog te wachten, want als het goed is, is net de voetbal begonnen. Dus uh, we gaan zometeen natuurlijk even schakelen met uh, Jaap Koper weer. Uh, dan heb ik wel nog te melden dat Zandford uh, Insight, dat is de organisator van de kofferbakmarkt... die uh, kondigt uh, met veel plezier weer aan dat op 1 juni 2024 uh, de kofferbakmarkt uh, terugkeert naar de Vleemingsstraat in Nieuw-Noord. En uh, deze editie zal gecombineerd zijn uh, met het buurtfeest ook... En uh, bezoekers kunnen zaterdag 1 juni van 10 tot 4 uur genieten van een gezellige rommelmarkt. En uh, ja, een plekje op de kofferbakmarkt of rommelmarkt, want dat mag allebei, uh, kost 15 euro. En uh, ben je in het bezit van een Zandvoortpas, dan uh, betaal je slechts 7,50. Uh, Opgegeven... Opgeven kan... Het valt ondertussen even de deur dicht. Ja, dat geeft niks. Uh, we hadden toch gelijk over die wind, hè? Ja, ja. ja. Best Opgeven, een windje. Ja, ja, ja, ja. Opgeven kan via info.zandvoortinzeit.nl En uh, wat leuk is, uh, die 1 juni daar, oh, tijdens het buurtfeest. Dan uh, gaan wij live radio maken. Wij zijn genomen. erbij. Ja, dat is goed. Um, nou, nee, het wordt heel leuk, hè. Met ook uh, artiesten en dergelijke ja. die gaan uh, ja. optreden daar. En uh, ja, wie weet, misschien wel uh, Wilbert uh, Pigmans die uh, last uh, ja, komt. Dus, het, het zou wel een cool feest zijn. Hoor. Ja, nou, dan we... wordt het een feest. Wat kan je vertellen over die plaat? Ja, we hebben een uh, verzoeknummer binnen gehad van. Uh, nou ja, toch wel de Zandvoortse Dartkoningse. Al, al zeg ik het zelf. Maar. Uh, uh, nee, ja, uh, Benjamin, voor jou speciaal uh, de Toria Komt die aan? Nou, dit is een uh, zonnig nummer hoor. Hoort bij 22 graden. for him. vraag of het uh, feest uh, kan losbarsten daar op uh, Duintjesveld. Hoe is het daar in de tweede helft, uh, Jaap Kopen? Nou, uh, vo voorlopig uh, kan er helemaal niks uh, losgebarsten worden, hoor. Uh, oh. Wat uh, betreft... Uh, nee, nee, nee, nee. Want o tegen Ja, vlagvoerders werden het nog 0-3, 0 voorrusters Maar, er is ook weer goed nieuws te melden. Het verschil is weer 2. want Fernando Lewis maakte op aangeven van Menno Ipenburg er... 1-3 van, dus uh, dat uh, is, geeft toch terug enigszins een beetje moed. Maar ja, je moet nog wel twee doelpunten zien te overbruggen om enigszins een gelijk spel nog uit het vuur te halen. En of dat vanavond vandaag in zit, dat is af te wachten. Ja, wat denk jij ervan Jaap als je uh, ziet spelen? Uh, nou, als ik het zo zie, zee, zie spelen, dan denk ik uh, alsof uh, SV Handvoort een beetje bezig is om uh, vrouwen en kinderen eerst uh, uh, op de reddingsboten te zetten. Want maar, dat is een beetje erg uh, extreem uitgedrukt. Maar ze staan uh, wel een beetje te verdedigen. en Ze moeten blijven opletten, want Forresters, dat is een linkerploeg. En de massenhaals staan niet zomaar nummer 2 achter stormvogels. Uh, dan betekent dus dat je wel iets kan. En die jongens die zijn nu ook in de aanval als, de, als, als ik hier bezig ben, uh, terwijl ze een ingooi krijgen. Maar de heren van SV's antwoord uh, houden het enigszins dicht. Uh, nu moet er eventjes toch weer, gaat de bal naar de linkerkant en moet even kijken of daar een, een, een, een gevaarlijke situatie uitkomt. Het is een beetje, uh, ja, de boel toch een beetje proberen dicht te, te houden, want voordat je het weet, uh, heeft, kijk hierop, weer een steekbal, ja, en dat zou zomaar een strafschop uh, kunnen opleveren. Het is een strafschop, want de scheidsrechter wijst resoluut naar de stip. Kevin, Kevin van den Berg heet, hem, heet de goede man. En uh, ja, het was ook echt een behoorlijke duel die uh, een van uh, de verdedigers van ESV Zandvoort heeft uh, gegeven. Wordt hier en daar wel een beetje nog geprotesteerd, maar ik uh, denk dat de bal uh, gewoon op de stip gaat. scheidsrechter is resoluut. Uh, we gaan hem even meenemen, heren, dus ja, graag. Uh, zet, zet, zet jullie maar straf. ik denk dat het verschil weer drie gaat worden. Uh, Hoewel, die penalty moet natuurlijk nog wel even genomen worden. Want je kan wel zeggen van, van ja, dan is het meteen in kannen en in kruiken. Maar de scheidsrechter gaat ook nog even vragen hoe het zit. Van, er wordt ook vermeend buitenspel gegeven. En inderdaad, het hele verhaal gaat niet door. Er wordt, er wordt een... Want de assistent de scheidsrechter van uh, de SV Zandvoort zei Tom Loos. Die stond toen uh, een kwartier waarschijnlijk alweer met de vlag in de lucht. En uh, de scheids neemt uh, toch uh, de buitenspel uh, over van, uh, van de assistent uh, scheidsrechter. Dus... Dat zijn goede berichten, ja. Ja, dus geen strakskorps. Dus SV Zandvoort ontstapt aan een penalty. En daarmee uh, proberen ze dan wel weer een aanval uh, op te zetten. Maar Nigel Berg heeft de bal weer ingeleverd. En nu mag Koel Michielsen weer zodat de rest van zo'n weer heel langzaam aan een aanval... Kan gaan denken. En als dat uh, nu ook genoeg wordt, wordt een lange, lange bal gegeven op Fernande Lewis. Ze moesten, ja, de, de, dat zat er natuurlijk dik in. Uh, er werd uh, weer de vlag omhoog uh, gegooid. Maar nu van de andere kant. Uh, want uh, Fernando Lewis, die, uh, die kwam een keer achter de verdediging. Staan, maar een paar meter achter die verdediging. Ja, en dan is het paasje uh, uh, voor, uh, voor het uh, assistent van de scheidsrechter bij Limburg En die zegt, uh, ja, het is uh, buitenspel en de scheidsrechter neemt het over. Uh, nou, ik denk dat we de vlog uh, wel even bij kunnen laten. Lang leven de VAR, uh, Jaap. En we komen straks weer nou, ja, bij je de terug. De var, ja, het is een halfmatige VAR, hè. Dus... Uh... <laughs> ja, ja. Oké, okay, tot zo, hè. Dank je wel. deze speciale mix van Crush en The House of Rest. We gaan op naar het nieuws en weer. En daarna zijn we nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag. Ten Sharp You is de laatste voor vier uur.